11 uur Herman Vriend met het NOS Journaal. In het centrum van Alfa aan de Rijn woedt een grote brand in een leegstaand slooppand. In de wijde omgeving is een dikke zwarte rookwolk te zien. Omwonenden is daarom geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. De lengte en duur van de files is in het eerste kwartaal van dit jaar... met 30 gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.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 Alle PVV-kiezers zijn voor bezuinigingen op ontwikkelingshulp... en dat geldt ook voor ruim 80% van de CDA-kiezers. Prominente christen-democraten hebben zich de afgelopen dagen... juist kritisch uitgelaten over het verminderen van de ontwikkelingshulp. In Servië zijn bij een brand in een discotheek in Novi Sad... zes bezoekers omgekomen. Op het moment van de brand waren zo'n 350 mensen aanwezig. De brandweer denkt dat het vuur is ontstaan door een verkeerd aangesloten elektrische installatie. Er wordt daarom gekeken of de eigenaar van de disco zich aan de regels heeft gehouden. De burgemeester van Novi Sad heeft een dag van rouw afgekondigd. In Vlaringen is er nog onbekende man om het leven gekomen. Zijn lichaam werd vannacht door een vrachtwagenchauffeur gevonden op het industrieterrein van de koningin Wilhelmina Haven. De politie heeft een opvarende gearresteerd van een vrachtschip dat in Vlaardingen aan de kade ligt. Verschillende vrachtwagenchauffeurs hadden de verdachte eerder in de nacht met het slachtoffer gezien. Het weer. Vanmiddag is toch op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt af en toe de zon. In het noorden kan soms een beetje regen vallen. De middagtemperatuur ligt rond een graad of tien. Morgen verandert er niet veel. Dit was het NOS Journaal. Aan de B Verkeersinformatie er staat één file op de A50 Arnhem richting Os... tussen het valburg en het Ewijk drie kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg, de linkerrijstrook is dicht. Max heeft nu meer dan 260.000 leden. Om Den Haag te overtuigen dat u het belangrijk vindt dat Max blijft bestaan... is het noodzaak dat we meer leden krijgen. Word lid van Max voor 5,72 euro per jaar en ontvang een mooi welkomstgeschenk. Ga naar ik word lid van max.nl of bel 0900 405 3 0. 10 cent per minuut. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Dit is Radio 1. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT vanuit de Smet in Amsterdam. Straks tegen half twaalf in het spoor terug het verhaal van de legendarische doden match. En dan heb ik het over een wedstrijd die 70 jaar geleden in de bezette Oekraïnse hoofdstad Kiev werd gespeeld. Tussen de sterspelers van Dynamo Kiev en een Duits elftal. En over het verhaal van die wedstrijd uiteindelijk mythische proporties kreeg. Maar nu eerst Willem van Oranje. Ja, afgelopen vrijdag had in aanwezigheid van koningin Beatrix in Middelburg een bijzondere gebeurtenis plaats. Willem van Oranje kreeg ter plekke een mon monument, of beter gezegd, hij kreeg maar liefst twee monumenten. En ik praat keihard tegen het koffieapparaat in, voor alle duidelijkheid. Uh, hij kreeg een beeldrelief als pater van Milias met zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon. En een paar dochters daarop afgebeeld en een afbeelding als vader des vaderlands. En dat allemaal op initiatief van de prins Willem I herinneringsstichting. Een stichting die tot doel heeft een aantal monumenten van Willem van Oranje... het aantal monumenten aanzienlijk te vergroten. En want hij komt er bekaaid af naar het schijnt. Aan telefoon hebben we nu historicus professor Koen Tamsen, voorzitter van het Stichtingsbestuur van de genoemde Stichting. Goedemorgen, meneer Tamsen. Ja, goedemorgen. Ja, even, we, moeten, we gaan zo dadelijk meteen verder praten over uh, het, uh, het, het, het, het standbeeld en uh, ja. uw aanwezigheid in. Uh, in uh, Middelburg. Maar eerst even dit. Gisteren was het groot nieuws... dat Willem van Oranje zijn laatste woorden... en we hoeven ze hier niet te herhalen... u kent ze natuurlijk beter dan wie dan ook... maar laten we toch even zeggen... God heb medelijden met mijn arme volk... Uh, niet gesproken zou kunnen hebben... omdat uh, dat technisch gezien onmogelijk was... omdat hij voor die tijd al dood geweest zou zijn... bewezen, de kogelgaten. M meneer Tamsen, uh, is dit verpletterend nieuws... of wat moeten we hiervan denken? Nou, u moet er weinig van denken... Want u kunt hoogstens denken van. wat was bij onze voorouders nog leuk sentimenteel. Want het idee om laatste woorden van mensen te verzamelen. is een hele ouderwets idee dat men dacht. Dat is de kern van alles wat ze denken aanwezig. Dus, dus maak je ze niet ongerust. Het komt met de romantiek. Wij zijn de romantieken lang voorbij. En het, ik vind het hartverwarmend dat men in Delft daar nog steeds mee bezig is. Maar je kan het me wel voorstellen. Want het is natuurlijk leuk als daar kinderen komen... om daar iets over die moord te vertellen. Maar helaas ben ik de kindertijd voorbij. En dus het zal op mij niet zo voor indruk maken. Kijk, zo'n idee van laatste woorden moet je zeggen... dat is altijd mythisch. Ja. Dus er is niets bijzonders aan de hand. Het kan zijn, het kan niet zijn. Ik gebruik geregeld die woorden... Uh, als ik weer een domiteit van een minister of een ander zie... heb medelijden met het arme volk. Ja. ja. ja. Goed, helder. Uh, even voor de duidelijkheid, uh, meneer Damsen, uh, uw stichting, de... de uh... Eerst Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting. Ja. Dit is het vierde beeld hier in Middelburg wat jullie hebben weten te entameren. Uh, even kort, wat is het doel van uw stichting en, en hoeveel hebben jullie al bereikt? Uh, nou, we hebben nog lang niet voldoende bereikt. Maar het was zo onze stichter, was destijds uh, directeur van de afdeling Voordichting van Onderwijs. En die heeft in 1984 bij de herdenking van Willem... alle plekken van herinnering bezocht die men toen aandeed. En toen trof het, hij was een beeldkrijfheller... toen trof het hem dat er zo weinig monumenten eigenlijk waren. Dat visueel zo weinig aan Willem van Oranje herinnerde. En toen zei hij later tegen het comité... waar alle ministers in zaten... zouden wij niet een comité kunnen stichten... om wat beelden bij te plaatsen. Maar daar hadden de ministeries geen oor naar. En toen heeft hij eerst zelf een beeld een schitterend portretkop laten maken van Willem... en die aan het slot in Viander in Luxemburg gegeven dat Willem Graaf van Viander was... En heeft in de kop van uh, Willem ook een Zoetermeer gegeven... de Willem van Oranje-school. Uh, die kop is spoorloos. Dus... Ja, dat is ook wel treurig eigenlijk. Hè. Zo gaat dat dus kennelijk. Nee, nee. Ja. Willem van Oranje heeft in Zoetermeer zijn hoofd verloren. Dat is toch een leuk idee. Ja. <lacht> ja. Ja. Goed. Maar, maar, maar meneer Tams, even, want wat was er voor die tijd dan dat het zo veel nou, te weinig was? Ja, het was heel, eigenlijk heel weinig. Maar Nederland was natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog... geen land van beelden in de openbare ruimte. Dus je had eigenlijk het toegespit. Dat, uh, je kreeg op school vaderlandse geschiedenis, zoals dat heette. Nou, daar hoorde je... Willem van Oranje heeft zijn bloed gestort voor het vaderland. Dat is altijd een nuttige zaak. En uh, daar had je verder idee... Nou, in Den Haag staan twee beelden. één voor het noordeinde. door koning Willem II neergezet. Daar zit hij te paard als vorst. En bij de Tweede Kamer, op het plein, staat hij als wijze staatsman. Met zijn hondje, het is ook nog leuk voor de dierenbescherming. En uh, hij staat daar met een boek in de hand, dus wijze staatsman. Nou, en da Den Haag is het regeringscentrum. Dus die 19e Eerste staat heeft zichzelf het etiket gegeven: van kijk, we hebben een fatsoenlijke stichter. En de oude republiek die daarvoor zat. Hij had zichzelf het etiket ook gegeven. Willem van Oranje is onze stichter, vandaar die graftop in Delft. Daar hebt u hem in brons als zittend, levend en wel. Waar vroeger het hoofdaltaar stond, de benen, En liggend als dood, in, uh, hoe dat weer, in marmer. Dus een dubbele Willem, uh, met dat schitterende monument. Dus dat was. Maar, de... Zo te horen is het toch. U, u klinkt vrij enthousiast over wat er al was. Ja, ja, en dan verder nog in Willemstad staat hij. Maar daar is hij nooit geweest, dat is juist zo leuk. In Wiesbaden is hij ook nooit geweest. In Geneve ook niet, bij het Reformatiemonument. En dan heb je natuurlijk nog de Goudse glazen. Daar, het glas uh, dat herinnert aan de, het ontzet van Leiden. Daar is een schitterende afbeelding van hem rond, omringd door regenten. Want zo moet je hem voorstellen. Hij is altijd omringd door mensen die hem helpen, die hem adviseren, op wie hij steunt, enzovoort. Ja, en als ik u nu tot slot vraag. Uh... Uw stichting gaat natuurlijk nog veel meer beelden en, en, en dingen organiseren... rond Willem van Oranje, neem ik aan. Ja, zeker. Uh, droomt u even met me mee. Uw topbeeltenis van Willem van Oranje, waar staat dat en hoe ziet dat eruit? Nou, dat is lastig. Kijk, uh, ieder monument, we hebben in Delft... Maar als u het uh, mag zeggen, wel, hoe ziet hij er dan uit? En wat verbeeldt het dan? Oh, ja, kijk. het is een man of all seasons. Uh, ik ik streel juist naar als voorzitter om hem steeds anders af te beelden. Dus in, in Delft staat hij als vader, als vader van ons heel wijs. Alleen in, uh, in Leiden is hij stichter van de universiteit met twee helden van de Does en van Hout uh, naast zich. En in Middelburg hij als vader van zijn familie, dat is een gezin. In Antwerpen komt zijn grootste monument omdat Antwerpen de virtuele uh, hoofdstad van de opstand was. Hij komt op de plek van Alva. Zichzelf een standpunt had opgericht. Dat standpunt is weggehaald door Antwerpenaren eh, vroeger al. En daar komt het standbeeld van Willem. Drie meter hoog met Mannings en met zeventien grote uh, bakens om te geven van de zeventien gewesten. Goed. Dus dat wordt het grootste en Goed. misschien ook wel het mooiste. Nou, meneer, maar daar moeten we nog even van. Meneer Tamsen, het is eigenlijk toch wel weer indrukwekkend voor ons Nederlanders... dat we van u moeten horen dat het allerbeste, grootste, mooiste, indrukwekkendste monument... van Willem van Oranje in België komt te staan. Goed, meneer Tamsen, bedankt. Ik wens u overigens nog een hele mooie dag toe, want u bent nu in Middelburg... en u gaat vast ook nog naar de tentoonstelling in het Viseefs over Oranje en Middelburg, die daar te zien is. Meneer Thamsen, bedankt voor uw toelichting. Ja, tot uw dienst. Ja. Op 18 januari 1929 schoot Eije Wiekstra in het Groningse Westerkwartier... vier politieagenten dood toen de agenten Wiekstra's huis binnen wilden... Komen. De viervoudige moord bracht veel opschudding teweeg in het brave en verzelde Nederland. Nog steeds spreekt het drama van Doezem tot de verbeelding. De viervoudige moord is in 1981 verfilmd. Er zijn boeken over geschreven en geregeld verschijnen er artikelen over in de krant. Toch is het boek Het Teken van het Beest de eerste serieuze studie naar Wiekstra en de moorden. Aan tafel zit Libbe Henstra, die haar afgelopen week op promoveerde. Ja. Goedemorgen en gefeliciteerd nog met de promotie. Dank Um, kan je om te beginnen even kort uitleggen wat er die 18 januari 1929 nou precies gebeurd is? Um, nou, de, die morgen was, uh, zijn zeg maar vier veldwachters op pad gestuurd om een vrouw op te halen voor verhoor in Groningen. En die vrouw die had, uh, was getrouwd. Haar man zat in een diefstal. Um, ze kreeg een relatie met Aja Wijkstra. Uh, ze trok bij Wijkstra in, maar liet haar zes kinderen achter. Uh, strafbaar feit. En daar wou justitie haar over horen. En aan eerdere verzoeken om op te komen dagen heeft ze geen gehoor gegeven. Dus zijn er vier agenten op afgestuurd om haar dan persoonlijk maar mee te brengen naar Groningen. Dus die kwamen daar die smorgens om zeven uur ongeveer bij de woning van Eierwijkstra aan. Dat is geëscaleerd met als resultaat vier dode agenten. Ja. Dat is geëscaleerd met als resultaat vier dodenagenten. Ja, ja. uh, moet je horen, weet je het ook even in een normale taal zeggen? <laughs> U uh, bedoelt gewoon een soort, soort anatomie van, van nou, die morgen? Ja. Doe eens je best, ook. Zeg. Nou, um, Wat we ervan weten, maar goed, dat is ook een beetje uh, het uitgespunt van die studie geweest. Van, uh, er gaan veel sterke verhalen over dat drama. Van uh, wat er dan wel of niet gebeurd zal zijn. Ehm... Um, dit is een echt serieuze studie, dus dan moest ik mij houden aan wat kan ik zeg maar, verantwoorden, wat kan onderbouwd worden. Dan heb je dus zeg maar, twee verklaringen. Uh, de verklaring van Wijkstra zelf en die van de vrouw. En, uh, dat kun je dan toetsen aan het sectierapport. En daar komt dus zeg maar, een beetje het verhaal uit... Um, van uh, die agenten komen smorgens bij de deur. Het is koud, uh, ze liggen nog op bed, ze worden wakker. Uh, de vrouw moet mee. Dan is het klassiek verhaal van uh, ze wil niet mee... Uh, de agenten worden er op een gegeven moment ongeduldig, eh, staan bij de voordeur. Eh, hoeveel tijd er precies tussen, tussen de aankomst van de agenten en het uiteindelijke schieten is een beetje lastig te bepalen. Eh, misschien ja, komt het maar later goed. nog waarom. Maar... Dus op een gegeven moment wil ze niet mee, hij wilde haar niet laten gaan. agenten worden ongeduldig, beginnen die deur in te trappen en vanaf dat moment begint het schieten. Ja, ja, hij wil ze niet inlaten. En als ze hem met geweld naar binnen proberen te komen... Dan, ja, dan knapt er iets en dan, dan vallen de eerste schoten. Ik ja, ja. klinkt toch wel iets anders dan wat je net zei. Maar heel helder. Ja. <laughs> nou ja, het is een vorm van escalatie natuurlijk. Maar goed, het, het, het, het, was, het was natuurlijk een... En niet alleen voor die tijd zou het nu ook zijn. Een ongekende misdaad. Vier politieagenten die worden doodgeschoten. Ja. Dat moet veel stof hebben doen opwaaien toen. Uh, behoorlijk. Ja ja dat is echt de, de kranten stonden er vol mee eh, zoals ze dat zeggen um, in de eerste reacties was het echt ook de overtreffende trap dus echt met echt uh, gesproken echt uh, de, de superlatieve van het basement uh, de sluipmodenaar nou ja goed een een, een ongekend monster nou. Maar, maar, maar was het niet ook zo dat het van het begin af aan ook politiek geladen was? Dat die, dat die, dat die in bepaalde kringen, in linkse kringen als een soort, een soort verzetsheld werd gezien Ja, dan, dan heb je het puur over de reacties. Hè. Ja. Dus in het boek probeer ik ook een scheiding aan te brengen, zeg maar, van wat er voordien gebeurde en aanloop tot de moord. En uh, vanaf de eerste schoten dan heb je het over reacties. En dan wat het dus ook een politieke lading krijgt het, uh, van beide kanten. Dus hè, in die tijd is het echt een confessioneel Nederland, dus uh, de, de, de burgerij. En de pers die, die beschouwde dat echt als een, uh, omdat het zo ongekend was, als een revolutionaire daad. Dus het moet wel voorkomen uit, uh, voortkomen uit het revolutionaire ik, ik, ik, ik begrijp het niet helemaal hoor, in alle eerlijkheid. Er, een, een, een burger uh, schiet vier agenten dood. Ja. Uh, het speelt zich allemaal wel af in Groningen. Daar hebben we ooit socialisten rondgelopen, dat weten we van de geschiedenis. En dan... Zegt de pers dit is een revolutionaire daad, ik begrijp u dat helemaal niks. Nou, het is, omdat het vier agenten zijn, dan is het dus wordt het opgevat als een aanslag op het gezag. Dus een aanslag op het gezag, wat direct in termen, in politieke termen, is het dus zeg maar links. He, dus de communisten, de socialisten, de, de anarchisten, nou, die hebben iets tegen het gezag, die hebben iets tegen politie. Ja, maar dus, na, namen die het ook verwijst gaan op, uh, slachtoffer of een soort Robin Hood. Dat is lastig, want uh, uh, destijds, uh, niet vergeten, de, de, de linkse stem, om het zo even uit te drukken, was een beetje marginaal. Dus je moet echt zoeken naar uh, uh, de, de stemmen die je tegen opnamen. Mm -hmm. het, het werd meer in een setting ge, gezet van de burgerlijke pers plaatste wijkstra inderdaad in die linkse hoek. En daar gingen de, de linkse hoek ging in de verdediging van uh, uh, he, de, de, dat die burgerlijke pers hun in de, de, de het verdomhoekje drukte. En dat ging niet zozeer met het. het het, het verantwoorden van de daad van Wijkstra... dat was meer dat zij dus... Ik, ik, ik begrijp nu pas... dat ligt waarschijnlijk aan mij... Uh, ik begrijp het nu pas... het is vooral de burgerlijke pers die zegt... dit is een, een, een anarchist-communist... en dat krijg je dan van van anarchisme en communisme. Mensen die gewoon een politie doodschieten... die iemand komt ophalen. Ja, ja, ja, ja. De, juist. En ja, dat was ook de dominante pers. Hè, van, uh, je had dan wel van de socialistische kant... en van de communistische en anarchistische kant... maar ja... De oplagers waren niet zo groot als die van de burgerlijke Pers. Ja. En, uh, hij krijgt dan een proces en daar heeft hij geen schijn van kansen. Want uh, het oordeel is eigenlijk al klaar bij de rechtelijke macht. Deze, deze man moet hangen, dat doe je niet via politieagenten uh, doodschieten. Ja. Nee. Uh, kan je even schetsen wat voor man het nou werkelijk was, die wijkstraat? Was de, de, de, de man van die vrouw waarmee die samenwoont, dat was kennelijk een misdadiger? Die zat in de gevangenis. die. Wat deed hij? Was hij, zat, hij in het, misdadig, zat hij in een misdadig circuit? Wat was het voor man? Uh, wat was het voor man? Nou, een man uit de streek. Een, een, een man die dus opgegroeid is met. Uh, ja, uh, in het vrije veld. Die dus gewoon uh, wel. Een vroeger. Oh, was die trigger happy? Nee. Nee, nee, nee. Het is, uh, van hem is niet echt bekend uh, dat hij agressief van aard was. Hij was wel opvliegend, maar uh, niet gewelddadig. Uh, uh, he, niet handtastelijk, om het zo te zeggen. Hij um, had wel wapens, maar dat was bedoeld voor de jacht... of voor, voor, voor, voor recreatief schieten, noem ik het hm. maar even. Dan begint er nog steeds meer te twijfelen aan de kwaliteit ja. van de politie destijds. Ja. Ja. Maar, maar, ja, maar had, had hij een beroep? Uh, wat, ja, ja, wat ja hij? Het is, uh, hij begon als vroeger. Uh, in de winterdagen uh, maakte hij klompen. Uh, op een gegeven moment uh, werd hij wat, uh, door omstandigheden wat stuurloos... en toen ging hij zeg maar, wat meer reizen als muzikant. Dus dan trok hij er wat op uit. Dus hij had meerdere ambachten, om het zo maar te noemen. Uh, ja, maar goed, niet echt. Hij uh, had wel vrienden uh, waar hij mee optrok... die wel wat meer bekend waren bij de politie. Dus die ook wat meer richting diefstal zaten en uh, geweldsdelicten. Maar de man zelf niet... En dus die zeg maar, voor wat betreft strafblad... en als je het zo bekijkt, ja, dan had je dit niet echt kunnen voorzien. Ja. Ik, ik, ik heb wel eens gehoord dat het gerucht ook ging dat het een hele slimme man was. Dat hij zelfs hoogbegaafd was. Ben je daar bewijzen voor tegengekomen? Nee, het is wel dat beeld dat is er inderdaad. En dat is vooral bij de berechting ook een beetje naar voren gekomen. Maar dat is weer een gevolg geweest van de psychologische en psychiatrische rapporten. Die dus zeg maar zijn eigen dunk, zijn eigen opvatting van zichzelf. En hij vond zichzelf heel bijzonder. Zeg maar naar voren brachten. En dat is dan ja, dat heeft zijn eigen leven, is zijn eigen leven gaan leiden. Maar echt, ja, hij, hij las boeken. Maak het zo even uitdrukken. Ja, dan, uh, <laughs> wat was zijn favoriete schrijver? Is daar iets over bekend? <laughs> nee. Maar goed, het is, uh, je moet het zo zien van in een wereld waarin uh, uh, zeg maar het, het bijgeloof nog, nog wat heerste. er hebben nog geen straatverlichting. Dus de spoken die zijn er nog. Uh, dan was hij een van de weinigen die zeg maar de moeite nam om daar ook boeken over te lezen. Wat voor straf heeft hij eigenlijk gekregen? Uiteindelijk twintig uh, jaar. Oké. Okay. Ja. Was dat ook wat geëist was, of was de rechter iets milder dan uh, de aanklager? Nou, de, de, in beide gevallen was de eis gewoon levenslang voor moord. Vier verschillende, dus vier, viermaal moord uh, levenslang. En dat is in eerste instantie wel uh, gevonden, maar bij het hoge beroep is dat uh, vier keer doodslag in twintig jaar geworden. Ja, ja, ja. En, en is die ooit nog vrijgekomen? Nee, nee. hij heeft uh, na elf jaar gevangenschap uh, in de gevangenis liep die tuberculose op. Um, heeft een celmoordpoging ondernomen, um, afgevoerd naar het gesticht... en daarom ongeveer twintig dagen later overleden. Ja, uh, uh, nu heb jij alles van hem bestudeerd, neem ik aan. Mm -hmm. Aaltje Wobbers, de geliefde waar, omwille waarvan hij uh, die vier agenten... Uh, in een geweldincident uh, neerschoot, kwam hij nog op bezoek. Hoe ging dat eigenlijk? Uh, hoe, hoe zag dat leven van deze meneer uit... toen hij eenmaal uh, in de gevangenis zat? Kom, ben je er iets over tegengekomen? Uh, nou, het was vanaf uh, de schoten was het eigenlijk ook al gedaan met uh, de relatie met die vrouw. Kijk eens aan. Uh, ja. Dus, uh, uh, Vrouwen. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> dus uh, nee, in, in, in zijn visie dan was het echt. Uh, uh, en zij was de duivel in die hem in het verderf heeft gestort. Ah, want zij heeft hem uh, niet gesteund daarna? Nee, haar verklaringen stonden haaks op die van hem. Dus het was een uh, wel eens niet een spel. En, uh, maar goed, daar moest hij dus ook totaal niks meer van weten. Het contact is dus ook uh, echt niet geweest. Uh, in de gevangenschap heeft wijst er natuurlijk wel uh, uh, ja, bezoek gehad van familieleden en later wat vrienden. Maar goed, dat was ook mondjesmaat. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, Nee, wat ik wou nog, nog even. Want die verklaringen waren dus tegen de raad, de rechters waren bevoordeeld. Uh, als je het met de ogen van nu bekijkt, dat proces, heeft hij een enigszins eerlijk proces gehad? Uh, als je het zegt eerlijk, nee. Um, als je het zegt van... Uh, want in, in eerste instantie in Groningen was het duidelijk... Uh, barbertje moet hangen. Um, de, de, daar ook dubieuze verklaringen... Uh, verhoren werden tegengewerkt. Nou goed, uh, dat ziet er niet mooi uit. Maar als je bekijkt van... ja, bij het hoger beroep is het toch wel een vorm van correctie geweest. Um, ook, ook daar valt wel iets op af te dingen. Maar uh, het uiteindelijke vonnis... twintig uh, jaar... ja, als zou die een eerlijk proces hebben gekregen... was het daar denk ik ook op uitgekomen. Ja. Nu heb jij geen gewoon boek geschreven, maar een proefschrift. Dat begrijp uh -huh. ik het goed. Um, en dan zou ik denken, dan is dit een prachtige, zoals dat dan heet, een case. Uh -huh. Wat leert deze case over de samenleving van destijds? Waar hebben we het over? Uh, het interbellum uh, jaren, eind jaren 20. Wat is de, de, de, de, in een paar zinnen de kern van wat die, de, deze studie... in dit geval leert over die samenleving van toen? Um, ja, dat de... Uh, de verhouding tot het gezag uh, nog niet zo vanzelfsprekend was uh, als het gezag destijds zelf dacht. Ben de, van Os ook een ander voorbeeld bijvoorbeeld dan. Ja, ja en, en dat zeg maar, de, de, de, en als je de puur naar de man kijkt van bepaalde uh, uh, elementen van een volkscultuur. Uh, dat die toch nog een behoorlijke rol spelen in, in de jaren twintig Terwijl doorgaans toch een klein beetje meer wordt gezien van nou dat is al. Gepasseerd station blijkt het dus in die streek nog te zitten. En dat het in het algemeen die streek, de streekcultuur, toch nog een beetje gespannen stond met, de, met de gezag. een gezag. Een krachtige conclusie, hè? Ja. in drie zinnen. Hup, daar gaat hij. Bedankt voor je, voor je komst in Amsterdam. Het boek heet Het teken van het beest... en is uitgegeven bij uitgever Prometheus. Meer informatie hierover en over andere zaken... vandaag aan de orde kwamen, is te vinden... op www.geschiedenis24.nl slash OVT. En te horen wat er nog meer op de site... en ook op het digita digitale kanaal Holland Doc... aan geschiedenis wordt gedaan. Nu Marnix Koolhaas. Marnix. Ja, goedemorgen Paul. Uh, weet jij nog waarom Van Spijk uh, in 1831 uh, dan liever de lucht inriep en uh, vervolgens uh, het kruidvat in de fiktak en zijn schip liet ontploffen? Uh, omdat hij zich daar in Antwerpen niet over wou geven, toch? Zoiets was het toch? Ja, precies. <laughs> nou ja, in, in protest tegen de erkende onafhankelijkheid van België in dat ja. jaar. Ik denk dat je daar wel mee verder komt. Uh, ik vraag je dat omdat uh, vandaag de voorronde van de Grote Geschiedenisquiz op de website uh, is verschenen. Je weet, die Grote Geschiedenisquiz wordt elk jaar uh, uitgezonden dit jaar op uh, 17 mei op uh, Nederland 2. Dat doen we samen met uh, het Historisch Nieuwsblad uh, en de Volkskrant. En je moet 25 vragen in die voorronde beantwoorden. De beste drie spelers mogen meedoen aan de finale. En 20 mensen krijgen ook nog een uitnodiging om die finale bij te wonen. En uh, nu kan iedereen natuurlijk de ant goede antwoorden op die vragen tegenwoordig heel makkelijk opzoeken. Uh, dat kun je doen, maar dan sta je in die finale op tv natuurlijk wel een beetje voor lul als je het blijkt dat je dan helemaal niets weet. Maar goed, ga het proberen in ieder geval op de website. Um, verder, ja, we weten inmiddels dat uh, Geschiedenis24 het themakanaal ermee op gaat houden. Dat zendt nog twee dagen uit, de geschiedenis. Programmering zal overgenomen worden door de Holland Doc 24. Die zenden straks om 12 uur bijvoorbeeld uit Portret van Anton Musser. De beroemde documentaire die Paul Verhoeven in 1969 voor de VPRO maakte. En die pas na heel veel gedoe een jaar later echt op tv is gekomen. Onder andere omdat de weduwe Rost van Tonningen daarin voor het eerst aan het woord kwam. En verder uh, zendt uh, holland Doc vanavond om vijf voor tien na de uitzending van Andere Tijden de eveneens beroemde beruchte documentaire Elke Stip is 10 Joden uit die uh, Herda van Gennep, Jos Scherer en Friso Roest in 1990 maakten over de medewerking van de gemeente Amsterdam bij het ophalen van de Joden in Amsterdam. Dat allemaal op uh, themakanaal en op uh, holland Doc 24 en op de website geschiedenis24.nl. Goed, maar niks bedankt. Tot de volgende week. Wij vervolgen nu met het spoor terug. Het is 9 augustus 1942 als in de Oekraïnse hoofdstad Kiev duizenden voetbalfans samenstromen. De door de naties bezette stad is moe gestreden en uitgehongerd. Maar desondanks stroomt het Zenitstadion vol. Het Oekraïnse team FC Start met sterrenspelers van Dynamo Kiev... speelt tegen de natieploeg Vlak 11 Het wordt een legendarische dodenmatch. Films en boeken zijn eraan gewijd... en ook politici gingen aan de haal met deze voetbalmythe. De Oekraïners wonnen en de represailles waren snoeihard. De spelers werden bijna direct na het laatste fluitsignaal... door de Duitsers geëxecuteerd. Zo althans luidde de heldhaftige versie... in het naoorlogse Sovjet-Oekraïne. 70 jaar later echter komen historici met nieuwe, minder heroïsche feiten. Maar in de Oekraïne, dat in juni het EK voetbal organiseert... koestert ook het huidige regime, de aloude mythe. Die doet het namelijk nog altijd goed als politiek bindmiddel. Luister naar een reportage van correspondent Tijn Sadeh. Ravijn is een beetje een groot woord. Toch wordt het zo genoemd, babi-jar, het vrouwenravijn... bij de televisietoren van Kiev... De plek waar alle lijken naar beneden werden gegooid. De lijken stapelden zich hier tijdens twee jaar van schrikbewind op tot 300.000 pompoen. Mm, Hij denkt het is 300.000. Dat is een situatie. Volodymyr Shinkarouk is dus schrijver en muzikant. Hij was nog niet geboren tijdens de wedstrijd des Doods in 1942, maar toen hij later als jongetje ging voetballen, vertelde zijn coach over de verhalen van FC Start van de mannen van Dynamo Kiev. We drugo in Volodymyr heeft een ode gecomponeerd voor de slachtoffers. Stand het leven, Babi Yar. Babiyar. Babiyar in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het was voor de nazi's die Kiev in 1941 innamen het afvoerputje. Hier werden volgens voorzichtige schattingen tienduizenden aan de rand van het ravijn doodgeschoten. Joden, Sovjet-krijgsgevangenen, gewone burgers uit Kiev. Het waren er veel meer, zeggen andere historici. Misschien wel 300.000. Deutsche Truppen rücken in Kiew ein. It was the largest encirclement in military history. The situation was desperate for the Soviet Union. Doch wo in Kiew lässt sich denn eine solch aufwendige Unternehmung durchführen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen? Babi Yar. Ein Tal, drei Kilometer lang, 50 Meter breit und 50 tief. Dort befinden sich Eisenbahngleise, also perfekt für unsere Umsiedelung. Babiyar is ook een zwarte bladzijde uit de voetbalgeschiedenis van Oekraïne. Want hier liggen ook de vermaalde botten van de helden van het Oekraïnse FC Start... dat tijdens de oorlog uitkwam tegen het Duitse team Vlak 11. Start, dat merendeels bestond uit stervoetballers van Dynamo Kiev, won de eerste wedstrijd. De nazi's, gekrenkt in hun trots, eisten revanche... Een paar dagen later verschenen de aanplakbiljetten in de straten van de kapotgeschoten en uitgehongerde stad. 9 augustus 1942. Komt alle. FC start tegen vlak 11. Locatie: het Zenitstadion. De hoofdstad der Oekraïne is van terror bevrijd. Het werd de wedstrijd des doods. Maar het werd vooral een verhaal, of beter, een mythe... die ook nu nog, 70 jaar na dato, werkt als een splijtzwam. Aan de vooravond van het EK voetbal... dat juni aanstaande in gastland Oekraïne begint... boek ik mijn vlucht naar Kiev. MUZIEK in het huidige Oekraïne is nog steeds niet duidelijk vastgesteld... wat die identiteit nou precies is. En dat is omdat er in Oekraïne nog steeds een grote verdeeldheid bestaat... tussen Oost en West. Ook nu Oekraïne al twintig jaar onafhankelijk is. Je reist eigenlijk naar twee landen tegelijk... waarschuwt historicus en Oekraïne-expert Diederik Kramers me... vlak voor vertrek. Hoe de geschiedenis van Oekraïne wordt geschreven, zegt Kramers... dat hangt sterk af van waar je bent. In het oosten of in het westen van het land. Het westen van Oekraïne is nog altijd veel sterker nationaal voelend. Het oosten van Oekraïne, dat tegen Rusland aan ligt... heeft al veel langer banden met Rusland. En nu nog steeds is het Russisch haast de voertaal in Oost-Oekraïne... terwijl in West-Oekraïne dat helemaal Oekraïns is. Vriendin Oksana is van het roken afgekomen dankzij yoga en dat wil ze dus graag zo houden. Ze is vanavond naar de vaste wekelijkse yogaavond. Oh, Ready? What? Yeah, I do. And I think so. you're in peace now? Uh, yeah, I'm. I'm in, in, in harmony with myself. So you think I can uh, quit smoking after six months of yoga? You will need more. Maybe one hour of one year of exercises. In mijn hotelkamer probeert Oksana een interview te regelen... met een zoon van een van de voetballers van toen. Hij zat er als achtjarig jongetje bij. Hij was getuige van de wedstrijd des doods. Michael Vladlinovich is in Oekraïne 2000 hours interview. Deze zoon wil uh, zo'n 2000 dollar voor een interview. Dat hebben we er nou weer net niet voor over. Hebben we ook gewoon niet. Probably that's the only way for him to earn money, because the pensions in Ukraine are really small. And people can hardly live on that money. I the zoon van, met een te krap pensioen. Hij is the enige directe getuige die ik in Kiev vind. Van de spelers zelf is er geen een meer in leven. En van het oude stadion, waar de dodenwedstrijd 70 jaar geleden werd gespeeld... is niet veel meer over. Start staat in letters boven een zuilengalerij. Afgetrapt bij een omgeploegd veldje. Twee omaatjes laten hun kleinkinderen uit. Duwen ze voort in kinderwagens over de Sintelbaan. Van de houten tribunes is niet veel meer over... Als je niet uitkijkt, zak je er zo doorheen. Ja. Volodymyr ja. Shinkaruk. Green Building. Yeah. Volodymyr wijst naar een groen gebouw. Daarachter ligt Bakkerij 3. Daar lag Bakkerij 3. De broodfabriek. Waar de Dynamo Kiev-spelers allemaal werkten. En Vanuit de fabriek liepen ze dus zo naar het stadion. En deze uh, eagle, betekent uh, Nessis. Brons beeldhouwwerk. De adelaar. ...die de nazi's vertegenwoordigt, ligt op zijn rug. En daarboven staat de overwinnaar, die vertrapt de adelaar. Een enorme sovjet realistische torso. Maar we weten alleen dat deze команда we weten know only that this team was killed. Конечно, we мы этим. Обов'язково діти повинні знати історію, обов'язково. Definitely we will tell them this story. зараз уже розповідаємо. Це не колище буде, ми вже зараз ходимо, граємось і розказуємо, хто це тут є. Кожний день два рази. We do it two keer per dag zelfs. We doen it uit respect onze ouders, mijn vader en mijn moeder die zaten hier op de tribunes die waren getuigen. Ja, jij was goed Met de taxichauffeur, spitsuur, uur vrijdagavond, centrum van Kiev. Denk dat we nog wel een uur tot elkaar voordeeld zijn. We zijn in de het Bij het moderne stadion van Dynamo Kiev ontmoet ik historicus Volodymyr Hinda. Die werkt aan een boek over de Oekraïense sport tijdens het nazibewind. Op die snikheten 9 augustus 1942, vertelt hij, zat het Zenitstadion bomvol. Nazi-soldaten hadden de beste plaatsen en betaalden drie roebel voor een kaartje. Voor de inwoners van Kiev was de entree vijf roebel en ze stonden in de buitenste ring. Hier had Kiev dagenlang naartoe geleefd. Het Duitse Vlak 11, tegen FC Start, tegen de jongens dus van Dynamo Kiev. Ik heb begrepen dat voor de wedstrijd SS-commandanten naar de spelers van FC Start kwamen om ze te zeggen breng zometeen wel de Heil Hitler goed. Heil Hitler. ze naar stadion. Hitler", brachten dus niet de Heil Hitler goed, maar ze zeiden vieskulturen. No. fiskult vieskulte is goed, cultuur. Het was meer een groet die toen bekend was in de Sovjet sportwereld. En dat is eigenlijk meer een ode aan de fysieke cultuur, de sportcultuur van het lichaam. Het was het fascisme tegen het Bolshevisme, luider ronkende teksten, in later verschenen boeken en filmscenario's over de dode wedstrijd. Maar historicus Hinda vindt dat valse romantiek. het 50 Het was gewoon een van de vele wedstrijden waarin nazi's en Oekraïners tijdens de oorlog door het hele land tegen elkaar uitkwamen. Oekraïnse voetballers kregen zelfs geld en voedselpakketten als ze deelnamen aan de wedstrijden. De opbrengsten van deze zogeheten oorlogscompetitie werden verdeeld tussen de naties en de Oekraïnse voetballers. Iets minder heroisch allemaal, toch? Het was voor voetballers ook een manier om te voorkomen... dat je als dwangarbeider naar Duitsland werd gestuurd. Over het scoreverloop tijdens de dodenwedstrijd en de gebeurtenissen erna... vond Hinda in de archieven eveneens een andere versie. Vlak 11 opende de score. En in de rust was de stand 2-1, voor de Duitsers dus... En niet, zoals het populaire verhaal wil, 3-1 voor de Oekraïners. De legende wil dat met die 3-1 stand, tijdens de rust... de Oekraïners in hun kleedkamer bezoek kregen van een hoge SS-officier. Die zou de voetballers hebben bevolen om de wedstrijd te verliezen. Want bij winst zouden er represailles volgen. Lees, ze zouden het met de dood moeten bekopen... Onzin, zegt Hinda. Nee, het geval, die, uh, de het uh, de die, uh, de dat is niet Niemand kwam De Oekraïners stonden achter. Er kwam helemaal niemand naar de kleedkamer. Ze overlegden gewoon een nieuwe tactiek. Uh, FC Start wins. Wat gebeurt er dan? De 5-3. De tactiek werkt. Het Oekraïense start wint met 5-3. En meteen na het fluitsignaal zouden de spelers dus afgevoerd zijn... naar Babi Yar om te worden geëxecuteerd. Maar in werkelijkheid, zegt Hinda, ging het heel anders. De machine en de bevesten hebben gegeven. Na de afspraak van de згадують van de вони van de match... hebben ze een met maar uh, in feite, ze een common foto. Dat was een foto van beide teams. Of both teams right. In plaats van dat ze meteen afgevoerd werden naar het vrouwenravijn, Babi Yar, werd er gewoon heel rustig een groepsfoto gemaakt van allebei de teams op één foto. Waarom moest het per se een legende worden? місбуст Het legend was used to rise up the patriotic spirit of the citizens. Het paste goed in de latere Sovjetpropaganda. Het heldhaftige verhaal diende om het patriotische gevoel van de Sovjetmens aan te wakkeren. Тот війна він відігравав пропагандистську роль Van harte ging dat aanvankelijk niet, die legendevorming. Dat had Oekraïne-expert Diederik Kramers me nog voor vertrek uitgelegd. Zeker de frontsoldaten keken neer op die voetballetjes die nu ineens op het schuld werden geheven. Wat is dat nou? Tijdens de bezetting een potje voetballen met de Duitsers. Dat, uh, een, van, uh, een frontsoldaat, die, die was ook een beroemde atleet in de Sovjet-Unie... die schreef er woedend over. Van, ja, wij, wij liggen hier in de, in de modder te kreperen... met uh, de kogels van de fascisten die ons onder oren fluiten. En uh, die jongens in Kiev, uh, die nemen het er maar goed van. Die gaan lekker zitten spelen. Tegelijkertijd is er ook een enorm heroïsch verhaal later omheen gebouwd. Nou, Je ziet in de Sovjet-Unie en hoe ze omgaan met hun uh, oorlogsverleden. Er, is, uh, er zit er altijd heel veel heroïk in. Maar dat moet wel een bepaald soort heroïk zijn. De helden zijn vaak de flinke, stoere soldaten van het Rode Leger. Maar hoe passen deze jongens, deze voetballers in dat beeld? Daar moesten ze inderdaad nog heel wat aan gaan knutselen. Hoe kunnen we deze, dit verhaal nou passen in onze Sovjet-legendevorming? Het Sovjet-verhaal was dat ze, ze aan het eind van de wedstrijd... wel direct van het veld zijn geplukt... nog in hun voetbalshirts en korte broek naar de ravijn van Babi gebracht. En natuurlijk wordt dat met de verhalen een beetje mooier gemaakt... Een paar dagen later sta ik tussen de pilaren bij de hoofdingang van het Dynamo Kiev-stadion met een andere historicus, Vitali Hetz. Bij het eerste lidsschattechiel match, commando Start, zeigraalde zich een Duitse commando 2. En beide 2 nee bleven winnen. FC Start won. Dat is een feit, zegt historicus Hetz. Maar daarna werd het verhaal over de dode wedstrijd vooral fictie. Later heeft een van de spelers in zijn memoires zelfs nog uit de doeken gedaan dat na de wedstrijd en na het maken van een foto de Oekraïners en de Duitsers nog gezamenlijk vodka dronken: 100 gram, een borrel dus van 100 gram. En op 16 augustus. Een week na de zogeheten dode wedstrijd kwam het Oekraïnse FC Start weer gewoon uit. Tegen een heel ander team. We Ruch, maar die versie van het verhaal werd verdrongen. Begrijpelijk natuurlijk. Er is zoveel ellende geweest in Kiev. Misschien heeft men toch één positief beeld, een positief verhaal nodig... om zich aan te kunnen vasthouden, om, om, de, om deze nachtmerrie te kunnen overleveren. Je klamp je vast aan die Sovjet-herobiek. Ja. De paradox is eigenlijk dat... welk land was dit op dit moment? Wat was Oekraïne op dit moment? Voor wie kwamen zij uit? Ja. Welke eer uh, verdedigden ja. zij? Precies. Daar lag een vacuüm, want er was geen duidelijke nationale identiteit op dat moment. Oekraïne was doodgeslagen, eerst door Stalin in de jaren dertig en nu door de nazi's. Dat vacuüm werd na de oorlog gevuld door de Sovjetmacht. Dat was de enige die was toegestaan. Er zijn nu in Kiev historici die zeggen, ze deden het gewoon uit eigen belang. Ik heb de indruk dat men in Oekraïne nog steeds niet goed weet... hoe men nou met die oorlog moet omgaan, welke plaats ze het moeten geven... Heeft die onduidelijkheid daarover... heeft dat tot op de dag van vandaag nog repercussies in het huidige Oekraïne? Ja, dat speelt nog heel sterk mee. Het is bijna bepalend, zou je bijna kunnen zeggen, voor wat Oekraïne nu is. Want de vraag is nog steeds, wat is Oekraïne nu?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 De Janukovic-clan onderhoudt sterke banden met het Rusland van Poetin. Goeiedag, goeiedag. Leistenars in die Nederland. José Manuel Pinto de Teixeira, EU-ambassadeur in Kiev. Hij spreekt een beetje Nederlands. Het uh, antwo antwoord in Engels. De uh. <laughs> well, uh, vraag is dat. De hele opbouw van de Oekraïense staat, net als andere post-Sovjet-staten, vanaf het begin ineenlijkheid heeft veroorzaakt. Zoals in andere voormalige Sovjet-staten, heerst er in Oekraïne grote ongelijkheid. De economische macht is in handen van een kleine groep die die macht in handen kreeg door onrechtmatige privatiseringen. ...which, by the way, did not create that world, which is very different. Door diefstal, bedoelt u dus eigenlijk? Uh, well, <laughs> you can uh, use the expression that you find more uh, suitable. What I said is that indeed those privatizations were done in very obscure circumstances. Very few uh, people suddenly became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 Oudere heer met een zwarte leren pet op zijn kop. We hebben de oude president Kuchma overleefd. Sovjet-stijl regerende Kuchma. Nou, dat gaat ons nu met Yanukovych ook wel lukken. Ja, de Donetsklan, dat, dat zijn nu echt wel de topdogs in Oekraïne op dit moment. Dat is de klein rond... Rinat Achmetov, de rijkste man van Oekraïne. Tevens eigenaar van de voetbalclub Shachar Donetsk. En die voetbalclub is ook een heel belangrijk bindmiddel. Misschien wel omdat er niet een hele duidelijke nationale identiteit is... waarop de mensen van Donetsk kunnen terugvallen. De meeste van hen spreken Russisch in het dagelijks leven en geen Oekraïens. Uh, vroeger waren het gewoon Sovjetburgers... Wellicht waren ze zelfs nog lange tijd de laatste overlevenden... van een bepaald soort menstype, de homo-sovieticus. Maar ja, de Sovjet-Unie bestaat niet meer. Waar moet je dan aan vastklampen? Aan wat je hebt in de omgeving en aan je voetbalclub. Voetbal als middel dus. Om de voormalige Sovjetmens uit het oosten van het land aan je te binden. Topdogs Rinat Akhmetov en president Viktor Yanukovych zijn er bedreven in. Achmetov werd rijk van de zware industrie en de kolenmijnen in het oosten. En hij stopte miljoenen in zijn voetbalclub Shakhtar Donetsk. Dankzij peperdure aankopen uit Brazilië speelt de club op Europees topniveau. Achmetov is ook de grote geldschieter achter president Janukovic. Allebei zijn ze in de regio geboren en getogen... Hier ligt hun echte machtsbasis. Verderop, in Kiev, delen ze weliswaar de lakens uit. Maar ze hebben niets met de hoofdstad. En met de grootstedelijke cultuur van jongeren die dromen van een op het Westen georiënteerde koers. What will the history books make of the Ukrainian Rockefellers? Over die door voetbalmiljoenen gesponsorde politiek maakte de Duitser Jacob Preuss onlangs de film The Other Chelsea. President Yanukovych wordt in een van de scènes toegejuicht door de voetbalfans uit Donetsk. Jacob Preuss, de regisseur van de film, The Other Chelsea. Hoe belangrijk is voetbal voor de huidige politieke constellatie in Oekraïne? One of the top teams in Ukraine is Shakhtar Donetsk... and the president of this club. He himself is a member of parliament from the party of regions... where uh, now the president is from also. Eigenaar Achmetov van voetbalclub Shakhtar Donetsk... is tegelijk parlementariër namens de partij van president Yanukovych. En de vicevoorzitter van dezelfde voetbalclub... is minister van Infrastructuur, Boris Kolesnikov... die tevens verantwoordelijk is voor het EK-voetbal... En zij hebben de volledige controle over de politiek. Business rules, politics in Ukraine. Totally. There is no division. At all. en EK-voetbalminister Kolesnikov is een goed voorbeeld. Hij werd destijds wegens corruptie door de orangisten van Julia Tymoshenko gevangen gezet. Maar nu Boris eigen clan aan de macht is, neemt hij wraak. This is to a big extent a personal revenge of Kalyesnikov, who himself was persecuted when the Orange had taken over power. And yeah, they behave like tsars. It's unfortunately like that in Ukraine. Als je de verkiezingen verliest, ga je naar de gevangenis. Als je wint, ben je almachtig. Zo werkt het hier. Als je de elections verliest, ga je naar de gevangenis. En als je de elections wint, heb je bijna alle macht. Je brengt je mensen op. Er is geen no checks and balances. Er is geen no controle. Met bijna 300 miljoen euro, volgens Forbes Magazine, is Boris een van de armste ministers in het kabinet. Het is allemaal gewaarschuwd. Hoe dichter je bij de ministeriële gebouwen komt, hoe hoger het aantal maybach auto's en hammers. Die staan hier allemaal inderdaad dubbel geparkeerd. Ja, dat was wel. Vicepremier, gaat het allemaal lukken? Dat doen dat absoluut net It's for sure that everything will be ready for the June Championship. We zijn helemaal klaar voor de EK voetbal. Maak je geen zorgen.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 Maar intussen zit Europa in zijn maag met het EK... in het Oekraïne van Boris en Viktor Yanukovych. Ik denk dat het Europese should cancel deze championship moet cancelen. Omdat er veel grote politieke problemen zijn. En in Ukraine, de Ukrainian, current Ukrainische leiders, die corrupt zijn en uh, raraard criminelminded Het zal een goed message zijn dat sportofficiël over democratie en liberty. Studenten student op het plein met zijn vrienden cancelen die handel, zegt hij heel simpel. Hou dat Europese kampioenschap voetbal.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 maar het EK-voetbal komt er. En dat niet alleen. Er is ook een film in de maak over de dodenwedstrijd. Geproduceerd door Russen. En mede gefinancierd door het Janukovic-regime. Augustus dit jaar, bij de 70ste verjaardag van de dodenwedstrijd, moet hij klaar zijn. De trailer staat al op internet. En het scenario dat is gebaseerd op de heroïsche versie van het verhaal. Het wordt dus een ode aan de Sovjetmens. Zie het als een cadeau van de Moskou getrouwe Yanukovych aan zijn zetbaas Poetin, zegt historicus Vitaly Hetz uit Kiev. Yanukovych is goed opgezien en probeert zich te verblijven bij Rusland. Hij heeft een Moskouse kiezen over het schrijven van een mars in Vormashani. Dat het en collega-historici nu de dode wedstrijd ontmythologiseren... wordt ze niet in dank afgenomen. En intussen blijft het deels gissen naar het werkelijke lot... van de Oekraïense voetballers van FC Start. Zeker is dat vier spelers werden afgevoerd naar een concentratiekamp... maanden na de wedstrijd. Eén van die vier omdat hij al die tijd in het geheim had gewerkt als Sovjetspion. Zijn zus had hem nota bene aangegeven bij de Duitsers... En de andere drie die stierven uiteindelijk in vrouwenravijn Babi Yar. Ongeveer een half jaar na de wedstrijd. Als directe represaille voor het winnen van de dodenmatch... dat lijkt niet aannemelijk. Ze stieren van haar tegelijk met tienduizenden andere burgers uit Kiev. De meeste spelers overleefden dus. En ze leiden na de oorlog een onopvallend bestaan. De Sovjet-mythe van de dode wedstrijd, De helden die gevallen zijn voor het Sovjet-vaderland. Ik geloof dat hij dat op die manier wil laten herleven. Wellicht omdat het vertrouwd is voor, voor de mensen uit het oosten. Maar ook, denk ik, omdat Janukovic erop is geband om goede verstandhoudingen te hebben met Rusland. Dus in datzelfde licht moet je ook een beetje zien... dat Janukovic nu deze Russische filmer... het Sovjet heroïsche verhaal laat verfilmen over de dodenwedstrijd. Het past in zijn Weltanschauung, zou ik haast zeggen. Het is toch het beeld van de oude Sovjet-mythes in leven houden... Dan zou je nog met wat goede wil kunnen afdoen als een soort van valse melancholie. Maar gaat dit verder? Is dit toch echt politiek misbruik? Nou, het griezelige eraan is dat het wel een herschrijven van de geschiedenis van staatswegen is. En als je nu ook ziet dat uh, onder Janukovic de Oranje Revolutie... zelfs al uit de geschiedenisboekjes van de scholen wordt geschrapt... dan zie je het er heel erg naar uit dat het toch één politiek kamp is... die zijn visie op de Oekraïnse geschiedenis wil doordrukken. En dat is wel erg griezelig. En ja, dat was het verhaal van de dodenwedstrijd... die dus heel wat minder dodelijk is geweest... dan we heel lange tijd gedacht hebben. En wilt u van dit verhaal een cd? Maak dan 7,50 euro over naar Giro 444-600...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 En met oud-volleyballer Bas van der Goor als sportgast. Wij zijn er volgende week weer, weer vanuit desmet in Amsterdam met Toco van Dis onder meer. Nog een heel prettige zondag en tot dan. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Zometeen om kwart over twaalf opent de perstribune weer zijn deur. De gast is Mr. Spoorloos Dirk Bolt. Maar waar ben ik nu in verzeild geraakt? Ik ben een beetje een vaag gedoe, moet ik eerlijk zeggen. Mij... Oud-top volleyballer Bas van der Goor vertelt over zijn eigen Olympisch vuur. Er is de afgelopen tijd weinig misschien gecommuniceerd. En nu gaan we vertellen aan Nederland wat onze plannen zijn. En verder Cassie kijken, Eddy en Evert. En de vliegende kip is in gesprek met oud-wielrenster Monique Knol over haar nieuwe passie. <lacht>